Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trickso.x.be. Ja, goedemorgen Kim. Goedemorgen. Mm, goedemorgen Charlotte. Goeiemorgen. Goedemorgen lieve luisteraar. Ja, dat is niet het beste nieuws om mee te beginnen. Dat, uh, dat iets meer dan 1 op de 10 kinderen leeft in de armoede. Ja, veel. Hè? 13 procent. Ja, dat gaat over geen schoenen kunnen kopen, geen goed eten hebben. Ja. ja, bom. Zullen we de dag dan toch ongeveer op een fijne manier proberen de te bedankt, beginnen? We ja. een leven op hoop. Het is 3 over 6 zeg. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen Met Peter en Kim ga je de dag in Met een lach op je gezicht hey, hey, hey. Heb je al gelachen vandaag? Ja, hè? Ik heb al heel hard gelachen. Ja, waarom hebben wij daar net zitten lachen? Mogen we dat vertellen? Ik weet eigenlijk... Ik om... heb al gelachen voor ik jullie zag... Wauw. Ik kwam in mijn auto en mijn man had gisteren de auto gewisseld, omdat ik dus problemen had met mijn ruitenwissers. Ja, die ruitenwissers. En hij had op een zakdoekje geschreven Love you, veel plezier vandaag. Hartjes wow. erbij. Dus... Het begon al fantastisch vandaag. Amai. Ja, echt waar. Kijk eens aan. Jouw man die komt soms uit hoeken dat je denkt van die Altijd. hoek bestaat gewoon. Ja, en daarna zag ik jullie hier op de redactie. Ja, en dan natuurlijk Feest. gingen die mondhoeken weer naar <lacht> boven. Ja <lacht> Jawel, lieve mensen. Kijk, dat gevoel. Wie is er wakker geworden met een glimlach of een lach? Deel dat even in de app van Radio 2. Maak er een echt goede dag van. Vol courage. En we beginnen de dag met een maagd. Alleen toch toen? Zal het zich niet zijn. Nou, voor je, voor twee. Ja, veel vragen. Donna. Zeg je ja, jongens? Nee. We blijven hier. Rijden maar tegen elkaar. Mona, goeiemorgen. Mona. Mona, waar ben je gebleven? Ze zal koud hebben, hè. Eh, ja, die is waarschijnlijk koud. bevroren. Mona, <laughs> komt het nog? Nee, het komt niet meer. Geen probleem, want op de E4... Wat, wel problemen, dat is ja. het probleem. De E34 van Antwerpen naar Zijl zaten traag bij Beveren. Daar is een ongeluk gebeurd op de rechterrijstrook. rijstrook. Dan een kapotte auto op de A12 van Antwerpen naar de Brussel in Aartselaar. Daar is één rijstrook dicht en in Kruisem. E17 van Gent naar Kortrijk. De rechterrijstrook en de afrit zijn daar dicht door een defect voertuig. Hey, hey, hey. morgen. Je woensdag begint. Ik dacht, iedereen komt als je Mona roept, maar niet dus. Ja, kan gebeuren. Bon, 18 kan iemand eens gaan kijken of Mona of haar of Moet ik, moet ik even, even lopen? Ja, ja, ja, ja graag. Even eventjes ja, dan, gaan kijken. Ja, oké, okay, tot zo. 18 oktober. Terug, ja. ja, top. 18 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2 dat uh, meer dan 1 op de tien kinderen in ons land in armoede leeft, dat is toch echt onwaarschijnlijk allemaal. En dan, um, ja beetje goed nieuws. Weer een klein pakje warm. We zien hier 18 graden. Vind ik leuk. Ja, heel leuk. Mag komen. Ja, morgen is het alweer gedaan. Maar vooral het is Peter postdag. Ja, we kunnen ervoor zorgen dat jij een jaar lang niet of bijna niet meer moet koken. Zorgen voor uh, een tricksel kookhulp... Er zijn een paar stappen die je moet zetten. 1. schrijf je brievenbus in op radio2.be. 2. Twee, zodat je op woensdag, dus ook vandaag, om 20 voor acht klaarstaat. En Peter Post stuurt Kenny de postbode met een gouden pakje. En als die bij jou is, heel uitroepen en genieten. Ja, misschien al mensen die nu klaarstaan op de brievenbus, laat gerust even weten. Ja, nog iemand die laat weten, het is Patrick. Ja, als ik zou kunnen bijdragen om die kinderarmoede uit de wereld te helpen. Ja, het zou mooi zijn natuurlijk. Jerry die is gisteren naar een opname geweest van de Zoete Inval. Dat was nu echt gezellig. Dat is wel iets van jou, zijn Charlotte. Ja, denk je dat? Ja, dat is een gezellige boel. En Natalia heeft daar uh, staan zingen. Dat was fantastisch, zeg. En Michel Jannes is blij dat hij elke ochtend wakker wordt met een glimlach. Blij dat een nieuwe dag begint. Ken je nog uh, Sarah Jessica Parker? Ja. Van Sex in the City? Ja. Die heeft ooit poeperkezwam gedaan met uh, Joshua Harrison. Oké, Joshua? Dan is dat liedje eruit gekomen. En dan is dat liedje eruit ah, gekomen. Ja. Want Jesse zei van... Uh, niet het is gedaan. En Ze Joshua, gaan. wenen, wenen, wenen. Oh. Dan heeft hij een liedje gemaakt. Oké. Okay. Jesse, top hit zeg. Goedemorgen. From a phone booth in Vegas. Jesse calls at 5 a.m. To tell me how she's tired. Of all of them. She says, baby, I've been thinking.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 Your dreams are never free But tell me all about our little trailer by the sea Jesse, you can always sell any dream to me Jesse can always sell any dream to me Wat een mooi liefdesliedje van die mooie gebroken haarten Joshua Keresen, dat meer dan 30 jaar jong is Jesse, goeiemorgen Red zaten we even met een probleem, lieve mensen, 16 over 6. Onze verkeerstem uh, Mona, die was kwijt. Maar we, we, hebben ze, of we zijn ze aan het terugvinden. Kim staat op dit moment bij de verkeerssituatie. Vertel eens, uh, Kim, lukt het daar allemaal een beetje? Ja, ik zie haar kijken. Je mag binnen gaan hoor, Kim. Ga maar even binnen. Ja? Mona? Mona? Ja? Ja, ze wilden dus eigenlijk zeggen dat, uh, dat je kwijt was. Ja. ja. Wat was er aan de hand, Mona? Waarom was je er niet? Alles goed? Nou, er staan er werkelijk geen uh, kleurpotloden van. Dus, uh, maar we zien dat het in orde is. Het is goed. Deze week op Radio 2 Bene de nieuwe digitale radio. We dompelen elke dag een artiest onder in een bad van vloeibaar goud.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 Die zie je op zijn een app, op een kaart, waar de bus is. In real time? Oh, ik word daar zo rustig van, Frons. Paneekweg. weg. Reis zonder fronsen met de app en de website van De Lijn. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Goedemorgen, morgen. Ja, wat was er nu aan de hand met Mona? Ja, dus ik ben even gaan kijken. Ik was al gerust. Ik zag haar zitten. Ik zeg, Mona, ja, auto's tegen elkaar gebotst. Wij denken, ja, we bellen mm. Mona. Hey, je was er niet. Is alles oké? Okay? Oh, zegt ze, oei. Ik was naar een andere zender aan het luisteren. Nee, nee, nee geen applaus. Nee, sorry. Ja. Ik ben dus heel boos geworden. Ze zei: Dat kan allemaal zomaar niet. En zei: Sorry, ik ga het niet meer doen. Je mag me straks terugbellen. Oké, okay. moeten we die straffen? Nee, nee dat ik kan het, iedereen maakt fouten. Hè? Goedemorgen, lieve mensen. Het is 21 over zes, natuurlijk. Nog veel nieuws over die aanslagen van eergisteren. Uh, van, uh, van, ja. van maandagavond, intussen al. En dan krijg je in de krant ook dit bericht: opvallend nieuws in de nieuwsbrief van Testaankoop. Die vinden van, het is nu het moment om aandelen te kopen in de wapenindustrie. Wat is daar het verhaal, Charlotte? Ongelooflijk opmerkelijk, hè? maar ja, er is veel oorlog. Onder meer nu het conflict Israël en Palestijnse gebieden, ook Rusland en Oekraïne, dat al zo lang aan de gang is. En Testankoop begrijpt wel dat het ja, een beetje uh, vragen oproept natuurlijk. gewoon ja. advies te zeggen dat ze het wel baseren op feitelijke analyses en dat wapens niet per se negatief hoeven te zijn. Dat er bijvoorbeeld bedrijven zijn die daar materiaal voor maken en ook voor het leger dat dan een land verdient. Dedigt. Zo verkopen ze het. Ja, ze geven natuurlijk alleen advies. En advies, Dat zal ja. wel opbrengen, dat is een, dat is een feit. Maar het is wel slim is om daarmee mee uit te pakken, dat is iets anders. Wat doen banken daarmee eigenlijk? Wel, er zijn enkele banken zoals KBC of Belfius die echt zeggen we beleggen niet in die aandelen, we beleggen niet in wapens. Ter, uh, terzij een klant daar expliciet om vraagt, mm -hmm. dan kunnen ze misschien wel een omweggetje maken. Maar bij ING uh, financieren ze geen kernwapens. Maar dus eventueel wel oh. andere dingen. Geen ja. Maar de rest wel. <laughs> Soms uh, zijn er bedrijven die daar dan toch bij betrokken zijn. En, en ja, dan zeggen ze, die aandelen die kunnen dan wel weer voor ons. Dus ik denk als er geen reclame voor maken dat je. Als je het expliciet vraagt, dat het kan. kan het nog. Natuurlijk is het wel zo. Uh, FN in herstal. Ja. Dat, dat maakt deel uit van ons land. Is natuurlijk ook een deel van onze van onze Even heel export. Heel veel veroorlogen. Ja. ja. Als we dat niet zouden hebben, zou het misschien ook minder goed gaan met ons land. Denk daar maar eens over na. Het is toch een gekke wereld. Zeker. Ik snap het niet. Goedemorgen morgen. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij speelgoed voor jezelf hebt gekocht, Kim? Definieer nee. speelgoed Die zag je niet aankomen Nee, nee maar er is, dus, er is van alles te doen Stel, staat, staat onder andere in de krant uh, dat meer volwassenen speelgoed beginnen te kopen Wat is daar het verhaal, Charlotte? Van het Vooral in Amerika is een kwart van het speelgoed dat gemaakt wordt voor volwassenen uh, al verkocht en ook in Europa is het uh, heel populair um, Het is eigenlijk drie jaar geleden begonnen tijdens de coronaperiode we moesten allemaal binnenblijven uh, dus we hadden heel veel mensen opeens andere hobby's. Ze gingen knutselen of van die puzzels leggen. Hè. Dat zag je ook vaak passeren. Opeens had iedereen een doos met duizend stukken gekocht. Oh. En dan ja. uh, begin je, begin je uh, Juist. te maken. Bordspelletjes ook, hè, waar je zit gezellig samen. Hmm. Die waren toen heel populair. Maar nu zijn het um, vooral Pokémon kaarten, Barbie-poppen zelfs en bouwpakketten. Okay. En het meest populaire is Lego. Want vier van de tien van die bouwpakketten met Lego-blokken zijn echt voor volwassenen gemaakt. Dat kun je ook zien op de leeftijd, zo, als het dat 18 is, plus is zelfs soms. Ja. Dat is ook plezant, hè. Ja, ik vind dat ook wel nog eens leuk. Ja. Ik doe het liefst van je supermarktje spelen. <lacht> ja, dat, ook dat... Heb ik tijdens corona ook veel gedaan. Ook wel leuk. Nee, maar gewoon leuk. speelgoed. Ja. Jij, jij doet het wel. Maar ja, ik heb een zoon van vier, je hebt ook kinderen. Ja, dus voor bijvoorbeeld, wel. Bij Lego, die, die krijgt ook Duplo en, en Lego dingen. Meestal krijg je dan spullen die gewoon, ja, wat te jong voor zijn. Dus dan ga je meehelpen. En dan is het zo heerlijk, zo rustgevend om gewoon het plannetje te volgen en blokje per blokje en iets te zien opbouwen. En een kind daar gelukkig zien van worden en dat samen te doen. Het is een aanrader. Ik zie, ik zie jou daar helemaal zin van morgen. Ja, ja, toch wel. Ik ben er zeker van dat luisteraars ook massaal nog speelgoed kopen. Deel dat even in de app van Radio 2, ja. waar jij rustig van wordt en welk speelgoed jij stiekem eigenlijk ook wel leuk vindt om te Twee, kopen. Goedemorgen, snelle. Wij wilden haar wel brengen ruim anderhalf uur.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 Want hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was mooi verliefd op haar oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Tweede klas, havo VWO Meteen naar door het huis naar de kamer Midden in de nacht, want misschien werd het me dood En onze allergrootste angst was de vader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 ik ben nog steeds een hart aan het sturen. De volk blijft overgaan Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. I want you to want me. even cheap trick. Ik word daar gelukkig van met dat liedje, jongens en meisjes. Dat is ook wel op zo'n dag. Eén over half zeven, Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. 13% van de kinderen in ons land leeft in armoede. Ons land doet het daarmee slecht in vergelijking met andere Europese landen. Kinderen hebben dan bijvoorbeeld geen vers, voedsel of goede kledij. En ook in Zweden komen geschokte reacties op de aanslag in Brussel van maandagavond. Een dader die illegaal in ons land verbleef, schoot twee Zweedse voetbalsupporters dood. Hij was ook gekend bij het gerecht in Zweden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. In de Antwerpse haven zijn vele tonnen cocaïne in beslag genomen. De precieze hoeveelheid moet nog worden gewogen. De drugs zaten verstopt in een lading sojameel uit het Afrikaanse Sierra Leone. Eerder op de dag waren in Nederland al zes mannen opgepakt... nadat ze een vrachtwagen met bijna acht ton cocaïne aan het lossen waren. Die drugs waren ook via de Antwerpse haven binnengesmokkeld. Het proces over de jager uit Deurne die de getrainde papegaai Rambo had doodgeschoten in Westmalle moet worden overgedaan. Eerder was de jager vrijgesproken door het Hof van Beroep in Antwerpen, maar de eigenaar van de papegaai was naar het Hof van Cassatie getrokken. En dat heeft de uitspraak nu vernietigd. Bijna vijf jaar geleden had de eigenaar de vogel losgelaten op een terrein in Westmalle, Maar die gronden zijn ook jachtgebied en een jager schoot het dier dood. De zaak moet nu opnieuw worden behandeld door het Hof van Beroep in Gent. En in Geel is een brug over de kleine neten afgesloten in de richting van Bobbiaanland. En dat is vervelend, want eerder was een andere brug over die neten, twee kilometer verderop, ook al volledig afgesloten voor auto's en vrachtwagens, omdat er stabiliteitsproblemen waren. Maar omdat mensen omreden, veroorzaakte dat problemen voor de brug in Geel, zegt schepen Marlon Parijs. Ja, de gevolgen van het afsluiten van die brug is natuurlijk dat er eigenlijk een verdrukkingseffect optreedt. Dus mensen gaan de kosten weg gaan zoeken. En dat is dan, heel vaak gaat het dan over de eerstvolgende brug. Hè. Uh, waardoor dat er heel veel verkeer extra op dat bruggetje komt. En dat bruggetje is daar eigenlijk ook niet op voorzien. Dus daarom dat we toch wel dat bruggetje wat willen sparen door enkel richting in te voeren. En ook een, uh, een verbod op zwaar verkeer. Fietsers, voetgangers en landbouwers uit de buurt mogen de brug wel nog over. En dat ook nog wel in beide richtingen. De voetbalclub Westerlo geeft gratis tickets aan supporters die zaterdag de uitwedstrijd willen bijwonen tegen RWDM in Molenbeek. Westerlo staat voorlaatste in de stand en hoopt zoveel mogelijk supporters mee te krijgen om de club aan te moedigen, zegt Peter Boons van Westerlo. Supporters hebben ook heel de hele tijd achter ons gestaan eigenlijk, en vocale steun geboden en daarom wil ons, uh, ons bestuur de supporters toch wel belonen van kijk, uh, in een moeilijke wedstrijd uh, op RWDM willen we iedereen mobiliseren en we gaan het dus gratis doen met de hulp van Onsers. De club heeft tot nu toe al ruim 500 tickets weggegeven. Supporters die nog mee willen moeten wel zelf een bus inleggen. Westerlo belooft ook de kosten daarvoor te betalen. Het weer, het is een groot deel van de dag droog met hoge bewolking. In de latere namiddag wordt het zwaar bewolkt bij zo'n 15 graden. Morgen begint grijs, later opklaringen met kans op een lokale bui. De maxima liggen dan rond 20 graden. Vrijdag wordt het zwaar bewolkt. Meer nieuws uit Antwerpen... Vind je in de app van 14nieuws. De problemen op de weg. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Kom maar op. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten, daar gaat het nu een kwartier langzamer bij Beveren en dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Antwerpen ook een kwartier bij, vanaf Massenhoven. Dan goed uitkijken voor een defect voertuig op de A12 richting Brussel in Aartselaar. Eén rijstrook is versperd. Al wat tragerijden op de binnenring rond Brussel, van Jetten tot Vilvoorde. En in Kruisum is op de E17 van Gent naar Kortrijk de afrit gedeeltelijk versperd, want daar staat een defect voertuig. En nu gewoon gezellig verder luisteren naar Radio 2, Mona. Ja. ja. Doe ik. Mooi. Mm. Bo, speelgoed, daar moesten we het ook nog over hebben. Er zijn veel volwassenen die meer speelgoed kopen. kwamen nog mooie reacties binnen daarop. Ja, heel veel mensen die ook uh, ja, uh, Lego heel rustgevend vinden, zoals jij. Maar Ilse bijvoorbeeld uh, koopt ook regelmatig alleen zijn legpuzzel. Maar Zal van Tieren die zegt, ja, maar daar moet ik bij mijn kleinkinderen niet mee afkomen. Hè. Die willen geen speelgoed meer. Die willen een tablet of een gsm. Dat ja, krijg je dat weer natuurlijk. Dus, ja. Katrien van Leuven uit Essen. Ach, vind ik had het verwarrend. Je bent van Leuven niet. Je bent van Essen, hè, Katrien? Ja, dat klopt. Goedemorgen. Nou, ja. Goedemorgen. Het is niet zo moeilijk, hè, Peter? Ik vind het moeilijk. Zeg Katrien van Leuven toch uit Essen. Vertel eens, wat doe jij? Ja, ik, euh, ik ben kleuterjuf. En uh, voor elk thema in, um, op school uh, dan beschilder ik van die pigos van die kleine houten poppetjes. Ik zie je. Ja, mijn dochtertje doet dat ook super graag. Dus als ik aan het schilderen ga, ja, dat schildert ze gewoon mee. En wij worden daar twee twee rustig van. Zie je, kijk. Oh, nee. Mensen worden rustig van dat soort dingen. Ja. Als we nu met z'n allen, in plaats van pif poef paf op elkaar te doen, gewoon leuke poppetjes van elkaar zouden schilderen, en dan kun je er als een naaltje in steken. Als dat rust geeft ja, aan de ah. mensen, zou het ook veel beter zijn. Katrien van Absolutely. Leuven uit Essen, ik vind het ingewikkeld. Um, Dank je wel voor je mooie verhaal. Fijne ochtend. Ja, graag gedaan. Fijne dag nog. Dag. Wat is het? Nee, maar ik, ik heb zoiets dingen waar andere mensen rustig van worden. Ik denk maar aan yoga, zo met iets klein prutsen, met één ding <lacht> bezig. Ben. Daar word ik dus zo zenuwachtig Gekreed. van. Ja, gek, hè? Raar. Wat vind je ja. van kipcurry? Uh, kopen wij veel en eten wij heel veel thuis. Kipcurry, er is nieuws over. Hoeveel kip zit er in curry? Hoor je over vijf minuten? Fun verjaard en jij krijgt het cadeau. 20% korting op bijna alles. Vier mee op 21 en 22 oktober. FUN, de laagste prijs in België, gegarandeerd. Alle info op fun.be. Radio 2 Ere viert Margriet Hermans. En componist-producer Steve Willaert voor een leven vol muziek.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 Yo! Is Meert meerdere nat. Die uh, is sinds corona vermoed gaan puzzelen. Duizend stuk's heel rustgevend. Ja, vind ik ja. al dat mooi. Mensen die dat kunnen. Two can play that game. Bobby Brown. Goedemorgen, morgen. Dus hoeveel kip zou er in curry moeten zitten? Je weet het niet, hè? Ja, je hoopt toch altijd veel, hè? Ik, ik vind wel dat daar wat moet in zitten. Nee. Er is een beetje nieuws over. Marco Klaassen denkt, kipcurry een hoeste schatting 7,4 procent, evenveel als in een curryworst per kilo. Ja, je wilt niet het idee hebben dat je gewoon currysaus aan het eten bent. Ja, maar je hebt er nog nooit over nagedacht. Liever wat meer saus, grote brokken, moet dat met vezeltjes. Er is nieuws over, want we hebben het gevoel blijkbaar dat er minder kip in de curry zit tegenwoordig. Klopt dat? Besparen producenten op kip. Er is dus blijkbaar ook een wet over, Charlotte? Die wet zegt dat een product een naam mag dragen van zodra dat product het typerende of karakteristieke ingrediënt bevat. Dus als daar kip in zit, dan is dat kipcurry. Maar zoveel. veel... Ah ja, kip of curry, dan mag je het ja, ja. kip curry maakt niet uit. Ja. Veel vragen. We gaan even bellen met iemand die kan weten. Dit wil je horen, lieve mensen. Goedemorgen, dag. Emmanuel Marois van Signature Foods uit Turnhout. Goedemorgen. Goedemorgen ja. iedereen. Goedemorgen. Emmanuel, jullie maken kip curry van onder andere het merk Delio. Dat, dat kennen we. Leg het ons dat uit. Klopt, Zit er nu minder kip in de kip curry? Ja, ik kan u al bevestigen dat er niet minder kip, eh, kip in de kipcuri zit. Um, dat is inderdaad de perceptie die, die leeft, maar de realiteit is dat dat helemaal niet het geval is. Hoeveel um, moet er eigenlijk in zitten? Bijvoorbeeld zit er 50% kip in onze kipcurie. Uh, wij, wij maken dat met de grootste zorg. Um, en voor ons is, is dus de allerlekkerste smaak heel belangrijk. Uh, nu, een lekkere kipcurry maken dat is niet per se een wedstrijdje onder de meeste kip. Uh, het is een kwestie van de juiste balans te vinden tussen de juiste kip, de hoeveelheid kip, maar ook de saus mm -hmm. en de kruiden die erin zitten. En voor ons is dat uh, ja, onze passie. Dat is iets wat we dagelijks doen, uh, al Ma jaren aan een stuk. Emanuel, en wat van de kip zit er dan precies in? Is dat uh, een billetje? Is dat een rug? Is dat een... Wel, u zegt het eigenlijk al juist. Het is een combinatie van verschillende uh, ja, delen van een kip. Hè. Het is inderdaad een stukje dij, een stukje borst. Het is een, een deel gebraden, een deel is gekookt. Okay. Dus het is net die combinatie die maakt dat het de juiste smaakbeleving heeft. En dat kunnen, ja, dat is iets dat wij uh, ja, opgebouwd hebben door jaren, uh -huh. ja, door jaren ervaring. Maar er zitten dus bijvoorbeeld niet echt de botjes in. Want heel af en toe heb je ja. kipcurry dat je zo een botje tegenkomt. En dat, ah, dan heb ik dus gedaan met eten. Hè. Ja, wel, dat is zeer, zeer, zeer incidenteel dat dat gebeurt. Ik kan u verzekeren: op een miljoen potjes uh, die wij maken gaat dat een keer gebeuren. Want we kunnen dat niet garanderen, uh, helaas. Uh, die die kip wordt gepluimd hè, met, uh -huh. of met de hand. Uh, ja, gepluimd bij wijze van spreken. Dit vlees wordt afgedaan en dat kun je niet 100% garanderen. Pluimen hebben we nu nog niet gezien, gelukkig zeg. Nee. Emmanuel van uh, Signature Foods daar. Uh, kan er ook te veel kip in curry zitten dan? Wel, dat kan. Maar wat wij vaststellen is hoe, als er te veel kip in zit, dan is het eigenlijk te droog is het moeilijk smeerbaar ja. en is het in de combinatie met een boterham op een blecht broodje ja, niet meer zo aangenaam. We houden ja. nu eenmaal van die smeugheid van, ja. uh, van de stelst van de Curie. de curry. En natuurlijk, jullie maken een merk, maar in een huismerk zit daar dan, zit daar dan minder kippen? Misschien ligt het daar aan. Nee, kijk, uh, wij produceren ook recepten voor onze retailpartners. Uh -huh. uh, zij bepalen uiteraard de samenstelling van hun producten. Uh, maar ook daar kan ik u aangeven dat de laatste jaren geen vermindering is gevraagd geweest. Dus daar zie ik ook geen, geen tendensen naar vermindering. Dat zijn onze gedachten, dat is duidelijk. Maar kijk, we zijn weer helemaal mee. Perceptie, gevaarlijk natuurlijk. Meer over Curie. En wat daar precies in zit op VRT Nieuws, staat er nu op. Klik door op de kip van de curie. Emmanuel Marois uit Turnhout van Signature Foods. Heel fijn te nog. Dankjewel. En we weten allemaal waar iedereen nu goestingen heeft...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 But I had me caged before, but not tonight and you Take up my time with thinking of a up then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Mm -hmm. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Thank you all, Michael Boobley. It's a beautiful day. te vroeg om aan je brievenbus te staan, maar je bent ja, tot nog een uurtje want Peter Post, die heeft iets voor jou. Als je vandaag staat aan je brievenbus, deel dat zeker even in de app van Radio 2, dat mag met een wazige foto, want je kan een jaar lang kookhulp winnen dat kan vanaf vandaag, elke woensdag weer met Peter Post, heb je die ingeschreven ga dan klaarstaan, om 20 voor 8 dan komt Kenny de Postbode misschien met jouw gouden pakje er zitten ook nog zo'n boel goede keukenspullen in een jaar lang kookhulp, hè Leuk hè? Maar ja. Oh. En wie horen en wie zie je daar in de app van Radio 2? Goedemorgen dag, Postbode Kenny. Goedemorgen Peter, goedemorgen Kim. Goedemorgen iedereen in de studio. Oh, Goedemorgen. Die is weer. Die is iemand. Hoor. <laughs> wakker. Zeg, euh, ja, ik kan al een beetje kijken waar je ongeveer zit. Mm. Beschrijvers, ongeveer, ja. Beschrijf eens kennen. Uh, we staan op een parking van een supermarkt. Oh. oh. <lacht> en, ja, oké. Okay, ja. Er zijn veel parkings en supermarkten in de wereld. Maar vooral, Kenny, zijn er al reacties op je nieuwe job intussen? Ja, enkele toch al. Van oh, mensen ja. op de ronde. Ik kwam uh, deze week bij iemand met een pakje. stond een dame bij en die dame zegt... Kende je, jij, Jenny? Dat is een BV. Ik, ik val in mijn noto maar wuiven door de mensen van... Hallo, het is Kenny, vast vaste postbode. Dat is mooi. Kijk wat was mij. er nog iemand meer reactie, dus ja, er zijn toch wel enkele reacties. ja Zo hoort dat ook. De, het gouden pakje, ik zie het al klaarstaan op je fiets. Kun je al een heel kleine tip geven waar je naartoe gaat? Wel ja, ik kwam hier net al een kerstman tegen. Die een beetje te vroeg is op het jaar, of wel een beetje te laat van vorig jaar. En die zei tegen mij... Ho, ho, lo <lacht> ho, ho, lo. En ja. ik zei dag lieve kerstman Ja <lacht> een, een kerstman, ho, ho, lo We okay. pakken het mee, Kenny tot over een uurtje Goedemorgen Schrijf die de bus. En Peter Post, die klaar de klus Goedemorgen, morgen. Wat zou dat betekenen, ho, ho, Ik nee, niet, maar kerstman. ik word zo gelukkig van die mens oh. Kenny, Kenny, Kenny, die wil je leren, Kenny de wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die mijn brand streelt de traag. Van Rob de Nijs, dankjewel. En onthoud die naam, Inigo Quintero. Wie dat he? Ja, wel. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Dit is hem. Een onwaarschijnlijke nieuwe wereld heet Gast is 20, komt uit Spanje. Ik ben niet van de oorlog. Ik ben niet te ver van niet te ver van de oorlog. Ik ben de ver van de oorlog. de oorlog. Ik de oorlog. Ik de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 Gratis vloerverwarming, een vrijstaand bad of een hangtoilet. Stijlhaard, renoveert uw badkamer. Hallo, Kees. Helaas is uw linkeroor iedereen. en uw rechteroor. Uh, zeg, wij denken dat jij een klein bietje ziek zijt eigenlijk. Ja, volgens ons heb jij wablifitis. Ja, en wat is dat wablifitis? Elke keer als iemand iets tegen u zegt, antwoordt jij. Uh, Wabli? Ja. Wablifitis. Ja. Dat is toch niet meer plezant voor de mensen. Nee, nee, nee. Ja. Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken. Ik ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen. Wat voilà, is En die zijn keihou en die kosten uh, uh. niet veel.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 En toen had de Efteling de mooiste kleuren ooit. En toen waren de Wittels naar de snelste achtbanen. En toen aten we de lekkerste poffertjes. We leven een heerlijke herfstdag in de Efteling. Wereld vol wonderen. Koop je tickets of boek je verblijf op efteling.com. Kenny de Postbode zit op zijn fiets misschien wel op weg naar jouw brievenbus. Hou je klaar dus. Zeg Goedemorgen, welkom bij de woensdag. Het is exact 7 uur, 14 uur, Charlotte Groen. Goedemorgen. Meer dan 10% van de Belgische kinderen leeft in armoede en in Gaza vallen mogelijk honderden doden bij een zware inslag op een ziekenhuis. 13% van de kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Koning Boudewijn Stichting. In Brussel is dat zelfs één kind op de vijf. Ons land scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen. Opgroeien in armoede bepaalt dan ook je leven, zegt onderzoeker Wim van Lanker van de KU Leuven. Een kind moet kunnen opgroeien zonder zorgen. Een kind moet vriendjes kunnen maken. Een kind moet kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Zij het sport, zij het cultureel, zij het bij de jeugdbeweging. En We zien dat kinderen die opgroeien in armoede moeten daar eigenlijk heel sterk van verstoken blijven. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor hun sociale ontwikkeling, voor hun schoolse ontwikkeling en voor de positie die ze eigenlijk in die samenleving later ook als volwassenen gaan innemen. De aanslag van maandagavond in Brussel, waarbij twee Zweden gedood zijn, is opgeëist door terreurgroep IS. De terreurgroep zegt ook dat de aanslag wel degelijk gericht was tegen Zweden. De Tunesische dader heeft daar jarenlang gewoond en heeft er twee jaar in de gevangenis gezeten. Daarna is hij naar ons land teruggekomen. Hij kreeg geen asiel en moest België verlaten. Het is moeilijk om wie dat niet doet, toch terug te sturen naar het land van herkomst, zegt staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. Waar het meestal misloopt in terugkeer, is de relaties met de herkomstlanden. Om die repatriëring te kunnen organiseren van iemand die hier niet mag blijven, moet je ervoor zorgen dat die ook wordt teruggenomen door de landen van herkomst. En daar, en daar trekken wij samen ook aan de, aan de kar, want ik weet dat dat ook een probleem is voor justitie. Als mensen niet worden teruggenomen in het kader van terugkeer door hun herkomstlanden, dan kunnen wij die niet repatriëren. Oh. Het wapen dat de Tunesiër tijdens zijn aanslag gebruikte is een semi-automatisch aanvalswapen. Volgens wapenexpert van het Vlaams Vredesinstituut Niels Duquet komen die wapens hier weinig voor. Het gaat over een AR-15. Dat is een automatisch of een semi-automatisch aanvalsgeweer. Het gaat inderdaad wel over een wapen dat zeer gewild is voor het plegen van dat soort aanslagen. Je kan heel veel slachtoffers maken op een korte termijn. en Terroristen zijn natuurlijk daarin geïnteresseerd. Zo'n wapen ja, dat zien we niet zo vaak verschijnen. Hier in België op de illegale markt. Dus dat is wel opvallend. Maar er zijn wel heel veel wapens die hier inderdaad wel beschikbaar zijn. Straks is er een debat in de Kamer over de aanslag. En de Zweedse premier komt naar Brussel voor een herdenking van de slachtoffers. De Limburgse gemeenten Tongeren en Borgloon hebben op een extra gemeenteraad voor een fusie gestemd. Er is heel wat protest van inwoners en vorige maand waren de meeste kiezers nog tegen de fusie in een niet bindend referendum. Maar er zijn goede redenen om wel te kiezen voor een fusie, zegt burgemeester van Tongeren, Patrick de Waal. Tongeren en Borgloon zijn historische steden, dus daar vinden we elkaar. En als wij nu zelf niet beslissen, dan gaat tegen 2030 de Vlaamse overheid zeggen met wie we moeten samengevoegd worden. Nu we zelf kunnen kiezen, dat vind ik belangrijk, met een belangrijk financieel voordeel, want de schuldvermindering is een feit. 500 euro per inwoner neemt de Vlaamse overheid over. En ten tweede heb je een verhoogde subsidiëring vanuit het gemeentefonds. De nieuwe stad krijgt 21 miljoen euro extra van de Vlaamse overheid. In Gaza stad wordt er gevreesd voor honderden doden na een enorme ontploffing in een ziekenhuis. Duizenden Palestijnen waren er gevlucht voor de Israëlische bombardementen. Jens Fransen, je bent nog altijd voor ons in Israël. Is het al duidelijk wat daar is gebeurd? Wel wat weten we zeker. Er is een explosie geweest op een Baptist-hospitaal in Gazastad, in het noorden van Gaza. En daar zijn volgens lokale bronnen honderden doden bijgevallen. Volgens Hamas is er zelfs sprake van 500 doden. Hamas zegt dat het om een Israëlisch bombardement gaat en er waren gisteren ook Israëlische bombardementen aan de gang. Het Israëlische leger ontkent dan weer en zegt dat het om een defecte raket van de Palestijnse splinterbeweging Islamic Jihad zou gaan. Internationaal wordt de ontploffing scherp veroordeeld. En toen het nieuws hier bekend raakte, kwamen woedende jongeren onder meer op de Westelijke Jordaan hier op straat. De timing van de Amerikaanse president Joe Biden voor zijn bezoek van morgen hier aan Israël, die timing lijkt nu op geen slechter moment te kunnen komen. En Engeland heeft zich geplaatst voor het EK voetbal van volgend jaar. Op Wembley versloeg Engeland-Italië met 3-1. Net voor die wedstrijd was er een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Brussel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Geel mag je nog maar in één richting over een brug over de kleine neten vlakbij Bobbejaanland, nadat een ander brug iets verderop werd afgesloten voor stabiliteitsproblemen. En het proces over de jager die was vrijgesproken omdat hij een getrainde papegaai had doodgeschoten in west moet worden overgedaan. Het weer, een groot deel van de dag blijft te droog, later zwaar bewolkt bij zo'n 15 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. Bijna 100 kilometer file, waar staan we stil? Ja, op de E40 van Brussel naar Gent in Wetteren. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval en je verliest 10 minuten vanaf Erpenmeren. Op de E34 richting Zelzaten gaat het nu 20 minuten langzamer bij Beveren. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. Dan wat aanschuiven op de Antwerpsring naar Gent tussen Berchem en de Kennedy tunnel. Hetzelfde richting Brussel tussen Tieltwingen en Rotselaar. Op de binnenring rond Brussel verlies je een van Jette tot Vilvoorde. En een kruisje is op de E17 naar Kortrijk de afrit gedeeltelijk versperd. Want daar staat een defect voertuig. Radio 2. Bon, zes 6 over 7 zie je later woensdag maar binnenkomen, hoor. Janet Jackson. Goedemorgen, morgen. Janet ja, en Kim. Radio 2. In oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat meer dan 1 op de 10 kinderen in ons land in armoede leeft. Oké, okay, tot zover het slechte nieuws. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je woensdag begint. En zo meteen vertelt Charlotte iets waar je, waar je echt wel gelukkig gaat van worden. En ook dat het een klein pakje warmer wordt. We zien hier 18 graden, wordt mooi. Morgen een mooie, maar wel een pittige morgen-morgen-show. Mm -hmm. Want het is Dag Tegen Kanker. En daarom gaat Kim op zoek uh, op bezoek tenminste bij patiënten. En op zoek naar verhalen van hoop. Wat ga je precies doen, Kim? Ja, Dag Tegen Kanker. Wat dan belangrijk morgen... Is, is dat we zeggen, um, jullie zijn met heel veel, dus we zien jullie. Hè, we willen er ook graag meer over weten, meer hmm. over leren. Uh, het taboe er rond een beetje doorbreken, dus erover praten. En uh, wat morgen toch ook wel belangrijk is, is dat we uh, naar mensen op zoek gaan, daar rond. Want kanker heb je niet alleen, heb je met een heel team. En dus ga ik morgen uh, naar het UZ in Gent, morgen vroeg. Dus ik ben er niet, je gaat me even moeten missen. Maar uh, ik ga daar praten, onder andere ook met een patiënt. Maar ook bijvoorbeeld uh, met een verpleegkundig consult digestieve oncologie. Wow. Uh, dus er zijn heel veel meer mensen bij betrokken ja. dan je denkt. Ik ga ook met de mantelzorger praten, met familie van patiënten, uh, omdat het ja niet alleen... Um ja, je moet het niet alleen dragen als patiënt, maar er zijn heel veel mensen daar rond dat, dat er ook mee uh, te maken krijgen. En daar ga ik morgen eens uh, mee praten. Mooie verhalen van, uh, van hoop. En ja, we gaan veel te weten komen ook. Ja. Morgen komt ook Lisbeth van Impen, dat is de, de baas van het nieuws van het nieuwsblad, uh, die zelf aan het vechten is tegen de vreselijke ja. ziekte. Die komt daar ook over vertellen. Dat is voor morgen. Maar ik had je beloofd, we gaan het ook een beetje vrolijk houden, want er is een prachtig verhaal. Goedemorgen morgen. Uit Westerlo van dit weekend. Goeien bal, letterlijk. Kan gratis naar het voetbal. Moet wel supporter zijn voor KVC Westerlo in de provincie Antwerpen. Het gaat daar niet zo goed mee. Charlotte, leg eens uit. KVC Westerlo is een ploeg uit de eerste klasse. Ze staan momenteel op de voorlaatste plaats in het klassement. En dat is natuurlijk ja, niet leuk voor de fans en de spelers. Maar om hen allebei aan te moedigen, gaat de club nu gratis tickets geven aan de supporters voor de wedstrijd nu zaterdag. Dat is tegen RWDM in Molenbeek. Hmm. Het is een uitwedstrijd, dus dat wil zeggen dat de supporters van Westerlo naar Molenbeek moeten gaan. En eh, door de gratis tickets hopen ze zo echt een vol supportersvak te hebben om de spelers toch te kunnen aanmoedigen en daar helemaal aanwezig te zijn. Maar je krijgt de ticket dus wel gratis. Um, alleen moet er wel een supportersbus ingelegd worden. Ik kan dan met je eigen auto rijden? Het mag niet, want um, de wedstrijd valt onder de combi-regeling En dat wil eigenlijk zeggen dat de um, agenten dan alle supporters moeten begeleiden naar het stadion. Okay. Dus dat moet eenvoudig met de bus hè, dan... Uh, kun je allemaal samen en gaat dat vlotter. Mm -hmm. Het is geen bijzondere regeling, dat gebeurt wel vaker eens bij wedstrijden in eerste klasse. Maar dus als je eens naar een voetbalwedstrijd wil en je, je ziet het zitten om te supporteren voor Westerlo, gewoon doen, hè. Hm, moeten ze er voor mij toch nog een hamburgertje tegen aansmijten. Ja, dat kan volgens mij dat geregeld worden. Okay. Ik vind het wel mooi dat je dan achter je ploeg gaat staan, ja. ook al gaat het een beetje minder. Ja. Dat is mooi. Kan je later zeggen van ik ben er altijd bij geweest. Voilà, op dat moment. Kan je ook zeggen, dat hadden wij moeten zijn. Ik zit in mijn eentje.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 Emma Heester en Maxime, goedemorgen. Het is kwart over zeven. Het is vooral Peter Postdag. Een jaar lang. Trixel Kookhulp, dat wil je winnen. Schrijf die brievenbus nog snel in. Voor deze week zal het niet meer lukken, want Kenny, de postbode, is onderweg. Maar volgende week doen we weer een nieuwe. Dus doen. En, en je moet je niet opnieuw inschrijven. Dat is belangrijk nee. dat we dat ook zeggen. Dat mag, maar het hoeft niet. Het heeft geen zin eigenlijk. Maar hij ben je ingeschreven om 20 voor 8 klaarstaan? Misschien zie je hem wel. We hebben nog een echte postbode bij ons vanmorgen ook. Amelie Albrecht, intussen ex-postbode, comedienne. En intussen ook jurylid van de slimste mensen ter wereld. Daarover gesproken. En een V. Godverdomme miljarden Ju.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 Punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Het is 18 over 7 en we spelen vanmorgen met Katty Koorman uit Buggenhout. Katty, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zij Katty Korenman uit Buggenhout. Weet je wie er ook uit Buggenhout komt? Ik ken de postbode. Die mens is haar lokale <laughs> bekendheid, dat is niet normaal. Absoluut. Ja. Heb jij je brievenbus al ingeschreven, Katty? Ja, ja, dat heb ik gedaan. Misschien is hij wel gewoon lekker thuis gebleven in Buggenhout. Nou ja, hm. ja, zijn tip was het, Holo. <coughs> Ho-holo en kerstman. Hmm. <coughs> Buggenhout. Ja, ja. Mm -hmm. Kerstman, ja, buggenhout, hout om je te warmen. Oeh, dit ja, gaat een beetje ver, denk ik. Kat vooral, je kan nu spelen. Hè. Zo meteen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden dan weer die exclusieve morgenmok. Iedereen wil die, dit is een unieke kans voor jou. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Mensen steunen jou, je voelt dat. Kom aan, we beginnen met de V van v veel, hoor. Welke V doe je wanneer je verdorie of potvol koffie, of godverdomme, vloept? Vloeken. Welke W is een vleesproduct waar de Brusselaars sosis tegen zeggen? Worstel. Welke X was de Warrior Princess in de gelijknamige Amerikaanse serie? Tina. Welke Y is een stoerder woord voor hallo in het Engels? Yo. <laughs> Welke V doe je wanneer je ja. verdorie roept? Natuurlijk wel vloeken. V, een vleesproduct waar de Brusselaars sossies tegen zeggen, was worst. En Xena, de warrior princess. Ja. Lekker is Ja. Kat die, kat die, godverdomme goed gedaan. Echt waar. Ja. En Jo was ook juist... Ziezo. Als je denkt, ik kan dat ook even goed als Katty, schrijf in punto punto in de app van Radio 2. Geniet van Katty. Katty de White Princess. Princes. Doe! Spreek morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Met zijn plastro op zijn hoofd gebonden, mee aan het lalalaan. Het mag allemaal. De Simple Minds, don't you forget about me. Sta jij klaar aan je brievenbus om Peter Post pakjes te krijgen van Kenny de Postbode? Deel gerust even een foto. Die mag wazig zijn. Misschien sta je wel juist. Minimax, Minimax. Ja, maar welke weer krijgt Kenny de Postbode? Goedemorgen, dag Chacot. Hallo, goedemorgen allemaal. Ja, wat wordt het? Die uh, gaat het de eerstkomende uren nog droog, uh, nog droog weer krijgen. En het wordt ook best warm vandaag, met maximaal tot 19 graden. Uh, eventueel wat middelhoge en hoge wolkenvelden die erbij komen. Maar dan tegen de namiddag bereikt een achtergrond regenzone ons land. Dat zal gebeuren eerst bij de gebieden aan de grens met Frankrijk. En dan trekt hij zo verder richting Antwerpen en Limburg. En um, ja, die regenzone blijft vooral deze nacht hangen. Want morgen zou het dan opnieuw droog moeten zijn. Uh, misschien wel met lokaal wat buitjes daarbij. Uh, maar nog een stukje warmer dan vandaag, tot 20 graden dan. En dan de nacht van donderdag op vrijdag een nieuwe regenzone. Uh, en vrijdag zelf ziet er toch ook redelijk wisselvallig uit met nog regen en buien. Uh, ja. Maar wel 15 graden dan. Oké, okay, ja, de wereld, het, het blijft gek allemaal. Hè? Ik kan dat toch geen wisselvallig meer, meer noemen. Ik vind dat we dat verwarrend weer moeten noemen. <lacht> <lacht> maar dat is toch zo. Mooie samenvatting. Perfect. Dankjewel, je Jacot. Fijne ochtend Alsjeblieft. nog. Alsjeblieft. Het is vier voor half acht. Goedemorgen, Jean Mendes.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 Gaat terug buiten staan in de pyjama. Hihi. -hi. Vind ik altijd goed als mensen hihi -hi erbij klikken. Het mag, het gaat gebeuren over 10 minuten. Giselle. Zo meteen ook het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. 13% van de kinderen in ons land leeft in armoede. België doet het daarmee slecht in vergelijking met andere Europese landen. Kinderen hebben dan bijvoorbeeld geen vers voedsel, goede kledij of ze kunnen geen hobby's doen. En in Gaza vallen mogelijk honderden doden bij een zware ontploffing in een ziekenhuis. Duizenden Palestijnen waren daar gevlucht voor Israëlische bombardementen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het proces over de jager uit Deurne die de getrainde papegaai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 Bijna vijf jaar geleden had de eigenaar de vogel losgelaten op een terrein in Westmallen. Maar die gronden zijn ook jachtgebied. Een jager schot de dier dood en de zaak moet nu opnieuw worden behandeld door het Hof van Beroep in Gent. In Geel is een brug over de kleine neten afgesloten in de richting van Bobiaanland. Dat is vervelend, want eerder was een andere brug over de neten, twee kilometer verderop, ook al volledig afgesloten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 willen sparen door enkel richting in te voeren en ook een, uh, een verbod op zwaar verkeer. Fietsers, voetgangers en landbouwers uit de buurt mogen de brug wel nog over. En in Antwerpen staat heel de maand november in het teken van boeken. Op verschillende plekken worden allerlei activiteiten rond boeken georganiseerd. De Bermeke Bibliotheek in het centrum van de stad geeft de aftrap met een feest dat maar liefst 24 uur lang duurt. Van vrijdag 3 november 4 uur tot zaterdag 4 uur namiddags kan je er terecht voor lezingen en workshops met schrijvers. Je kan er ook de hele nacht door zelfs gaan feesten en dansen tussen de boeken. Zegt Michael van de Bril, coördinator Antwerpen Boekenstad. Als we de nacht ingaan, dan is het natuurlijk donker en de, de moment om dan te dansen en te feesten, dan hebben we DJ's gevraagd die in de bibliotheek muziek gaan spelen en ja, echt letterlijk kunnen dansen tussen de boekenrekken. Tot in de vroege uurtjes. Het is dus echt een, een unieke buitenkant om een nachtelijke bibliotheek mee te maken en een dansfeest.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 En we gaan het dus gratis doen met de hulp van ons. Het weer een groot deel van de dag blijft droog, later zwaar bewolkt bij zo'n 15 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van Nieuws. Met een kleine vraag over het verkeer gaan we zo meteen even behandelen, Mona. Maar de files op dit moment. Ja, die zijn er. Hè? Op de E40 van Brussel naar Gent sta je 35 minuten in de file tussen Erpenmeren en Merelbeke door een eerder ongeval. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten gaat het een half uur langzamer tussen Melzelen en Vraassenen. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen dan 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Naar Brussel een kwartier vanaf Peutie en vanaf Jezus Eik. Ook goed uitkijken op de E40 in Kruijnem. Daar staat een Voertuig op de oprit Rond Brussel verlies je een half uur op de binnenring van Jette tot Machelen Op de buitenring gaat het wat langzamer in Waterloo en er staat een defect voertuig in Brussel in de Anico-Cordie-tunnel richting Zuid die staat daar op de rechterrijstrook en je verliest twintig minuten van op de Keizer Karelaan. Dus een vraagje van Kurt Walkier uit Herne als een vrachtwagenchauffeur Die zei, ja, je verliest een kwartier tussen Jette en Vulvoorde Hij zei, het is toch wat meer waarom kloppen die tijden niet? Het is altijd meer in werkelijkheid Klopt dat? Ja, dat kan natuurlijk wel zijn. Zeker als je erin staat en als je het gevoel hebt dat je er al lang in staat. Maar ook op uren zoals nu, het is echt midden spits, mm -hmm. dan kan het heel snel meer worden. En dus dan kan het zijn dat ik mijn bulletin schrijf om zeven uur. En om zeven uur en vijf is het eigenlijk al bijna tien minuten meer. Dat kan zeker. Ja, in het kader van Okmona is maar een mens. <laughs> zeker. Ja. Dankjewel. Een mens dat het af en toe een beetje koud heeft, maar... En man. ons zal eens vergeet, maar kijk. Oh. Ja, maar oi, denken we ik. met de mantel der liefde. Ja, een man Met de bodywarmer der liefde. Dat. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Man. We love you lots. Als de koning een staatsbezoek brengt aan Nieuw-Zeeland, dan denk je... Dat is ook niet achter de nok. Maar als ze bij jou in de buurt een wietplantage ontdekken, dan denk je... Dat is hier achter de nok. Allee zeg, in deze buurt. Nieuws van dichtbij... Dat raakt je. Dus volg je ook het nieuws uit jouw buurt bij VRT Nieuws. Download nu onze gratis app. Wauw, toffe pul. Merci, van bij Paprika. Het zijn nu trouwens midseason season sales. Allee, bij Cassis ook. Met kortingen tot 50%. Ik ga gauw eens kijken op CassisPaprika.de. Ja. Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Ga je als huishoudhulp het liefst werken met je eigen Trixo scooter? Elektrische fiets? Of te voet. Dag buurvrouw. Bij Trixo vind je de ideale werkplek. Trixo, sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be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 Goedemorgen, morgen Peter en Kim Questa storia, che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi. Ja tegen het leven. Umberto Tozzi. Oh ja, hey. Het is uit 20 voor 8, dat betekent dat het gaat gebeuren voor de tweede keer in de radiogeschiedenis. Peter Post, je kan nu een jaar lang huishoudhulp winnen. Nee, een nee. jaar lang kookhulp, ja. met excuses. Klopt toch goed, wel. Heb je, je brievenbus ingeschreven, dan sta je nu klaar. Want Kenny, onze postbode, die komt misschien met jouw gouden pakje. Daar zitten ook nog een heleboel kookproducten in. waar je je keuken kan versieren. Zoals een mixer, onder andere. Goedemorgen, Postbode Kenny. Goedemorgen, Peter. Ik zie jou op dit moment in de F-Radio FRA 2 en live op VRT1. Ja, je stond aan de supermarkt, zag ik. Kun je ook al zeggen in welke gemeente je staat? Ja, we zitten in Kessello. In Kessello. oké, okay, Kenny. Begin maar al te rijden. Dus Naar daar de gaan brievenbus. we vertrekken. En we de winnaar, zijn we weg. Of de winnaar. Is. Je heeft een adres gekregen. Ja, hij is vertrokken. We hopen dat er iemand buiten staat, want anders... ...zou dat zeer jammer zijn voor diegene. Er staat, staat veel wind, denk ik. Dat nee, zo. er is geen wind. Dat was gewoon de borduur die we op en af moesten. <lacht> Oké, <Okay>, geen probleem. <lacht> Kenny, wat zie je op dit moment? Ja. Ik zie daar iemand staan, Peter. We okay. zijn aan een apotheker. Ja? Ik zie daar iemand staan, een dame met een witte trui. Ja? Bij een temperatuur van 6 graden Celsius. Goedemorgen mevrouw. U bent de gelukkige tweede winnaar van Peter Post, het Gouden Pak. Ik ga eventjes alles klaarzetten. En dan mag ik u in naam van Peter van der Veijeren en de ganze crew van Radio 2 Goeiemorgen Morgen dit Gouden Pakket overhandigen. Alsjeblieft, weet u wat er doet? Dat uh, is niet uh, gratis so? Nee, nee, nee. nee het uh... is kookhulp. Uh, de uh, was... de huisartulip was vorige week. Uh, vorige week. Uh. Mag ik uw naam weten, mevrouw? Uh, Jennifer Arras. Ja, en dan gaan we, ik ga u helpen. Uh. U mag het pak open doen. Dank u. En dan mag u het eruit nemen. Met de voorkant naar de camera, alstublieft. Zo, een jaar gratis kookhulp. Dank u wel. Ja, en Peter, mevrouw heeft mij juist gefluisterd. Dat we bij haar mogen komen eten. <lacht> ja, dat Ik ging snel, we hebben dat niet gehoord. Hier maar kijk. Plaatsen en daar mag u nog eens mee met mij. Ja, ja, zie zo. En dan neemt hij de mensen ook altijd even mee naar de achterkant van zijn fiets, waar hij nog een heleboel spullen gaat uithalen. Volg het nog even in de app van Radio 2. En je Kom ziet. Zo simpel is het: schrijf hem in. En dan voor je het weet, staat Kenny de Postbode bij jou met zijn enorme fiets. Trixo: sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op TrixoWX.pl. Schrijf hem in die brievenbus. En binnen post, die klaar de klus. Goedemorgen, morgen. don't mind Ik heb het nu toevallig vanochtend gelezen. Dat is toch de ex van Britney Spears. En hij, hij gaat erover praten in haar memoires. En dat schijnt komt hij er niet goed uit. Oh, oh, oh, Justin Timberlake. Nou, dat lijkt zo'n beetje de ideale schoonzoon, maar... Justin Timberlake zo'n beetje de ideale schoonzoon, maar was het dus duidelijk? Niet? Oh, garme. Rock your body, het is 13 voor acht. Ja, goedemorgen, het is echt Postbode Woensdag. Want vanmorgen de vrouw die een comedy show voorbereidt, in de jury zit van de slimste mensen ter wereld en ook ooit zelf Postbode was uit Dendermonde. Goedemorgen, Amelie Albrecht. Goedemorgen. Ja, de naam is belangrijk, hè? Amelie Albrecht. Even hey, maar, jij doet het altijd goed. Oh, dank u. Ja, ja, dat is waar. Ja, maar dit is een punt geweest op onze vergadering. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. nee. Maar voor ik positief. Voor iedereen die aan het luisteren is. Ja, want het wordt heel veel verkeerd geschreven en verkeerd uitgesproken. Wat, wat zeggen ze dan? Aalbrecht. Aalbrecht. Nee, ah, oké. Okay. Okay. Het is wel de eerste Aalbrecht, oh, Albrecht, sorry, die binnenkomt... Voilà. Laat, het is die binnenkomt met een ontbijtje. Die is eigenlijk nog even lekker aan het snacken. Een pistoleetje daarbij. Groot gelijk. Ja, voilà. Zo zien de mensen dat wij ons gasten ook verzorgen. Ja, dat ze toch eten krijgen en drinken. en. krijgen oh, Ik krijg er wel honger van ook. Dan moeten we het even over hebben. Hoe lang ja. is dat geleden? Uh, ik heb daar gewerkt in 2014 en in 2018. Dus ik heb dus daar twee keer gewerkt. Oei, waar? Vertel, waarom ja. heb je een pauze genomen? Omdat ik uh, toch dan ging studeren en dan was dat niks. En dan had ik een job nodig die dat kon Want ik werkte in Norica dan daarna, en dan had ik een Ega. job nodig die dat kon com combineren met optreden s'avonds. En de post was ideaal, dus ik ben gewoon terug naar de post gegaan. Maar je zag er geweldig uit als postbode. Ik vind het echt <lacht> fantastische beelden om te zien in de app van Radio 2. Kun je haar zien glunderen. Ja, hoe graag deed je dat? Ik vond dat wel leuk, maar ik heb het wel ook nooit gedaan in de winter. Dus ah. het was twee keer. Ik denk, ik denk vanaf, vanaf maart of zo. Tot, tot, tot september of oktober al al limiet. Ja. Een beetje een salonpostbode. Ja. De zomer is fantastisch bij de post. Dus je ja. Eén keer mogen doen. Want, ja, mensen staan bij ons te wachten aan de brievenbus. Stonden ze bij jou ook te wachten aan de brievenbus? Ja, dat gebeurt. Ze ja. denken dat je zo: niemand ziet als postbode, want allee, heel veel mensen zien hun postbode niet. Ja. Maar ja, je hebt wel wat oude mensen die dat echt euh, gewoon zijn en die dat. Ook niet beter te doen hebben dan gewoon te wachten. Ah, hij is daar vandaag. Het is vroeg of. <lacht> Ja. waarover ja, praat je dan met? Uh... Over niks. Over niks. Altijd hetzelfde. <lacht> het weer waarschijnlijk. Nee, zelfs dan niet. Nee. De cheque moet hier brengen, ze. De facturen mogen terug meepakken. Dan moet ik. Tiende <lacht> <lacht> <lacht> keer dat ik niet meer op van. Al die mensen die dat nu horen denken van, oeh ja, ik heb die ook al elke keer. Ja, maar gemaakt. die blijven dat dan ook doen, dus maar die... dat is, je hebt zekerheden. Dan kun je. Dat is het... waar. Dat is dus, waar. Dat is het voordeel. Het cliché van van jaren geleden. Uh, je mocht toen af en toe iets drinken bij de mensen. Is dat bij jou nog het geval? Uh, dat was toen wel ook nog zo, maar ik denk ja? dat ze daar wel strenger en strenger op worden. Dus ja. ik weet niet of dat, dat ondertussen nog zo... Maar dat is heel zelden. Als je pensioenen gaat uitbetalen bijvoorbeeld, dan kun je wel al een keer een druppeltje krijgen. Ja. Want dan Wat? zit je ook echt aan tafel bij de mensen. En je deed dat dan ook wel? Pff, niet veel, denk ik. De... Denk. Nee. Maar vijf per ochtend. De feiten zijn verjaar. Sommigen ja. deden dat meer. Maar wisten, wisten mensen toen al dat je van Duvel hield? Bijvoorbeeld? Want dat is een algemeen geweten ding. Nee, ja, dat is algemeen geweten, maar dat is altijd zo... Iedereen denkt dat ik op Duvel leef. Ja, Gewoon omdat dat klopt. mijn favoriete bier is. Ja, maar maar zo... uw, uw hond heet Duvel. Ja, oké. Okay. Maar ik had een naam nodig. <laughs> maar we dachten wel zo van... Goh, het is waarschijnlijk ergens al aperitiefkes tijd En kijk eens wat er net binnenkomt. Ja, en ze heeft al gegeten. Het? He? Oh my god. <lacht> <lacht> een glaasje duvel. Je hoeft hem niet op te drinken, ik kan er ook gewoon lekker naar kijken. Maar, uh... Je hebt al een fonke gelegd met die pistoleetjes. Ik weet niet of dat mensen weten dat als je uh, op de radio te gast zit, dat er altijd eerst een voorgesprekje is. En in dat voorgesprek is er ook echt gezegd dat ik zei, ja, en gelijk welk uur. Mensen, allee, ze zijn dan altijd een duvel gereed, ben dat echt kotsbeu. <lacht> <En> dus <lacht> Ja. ja, doen we. We hebben haar een aanbod uitgesproken en duvel kan er wel bij, dacht ik dan. Dus kijk, Ambri Albrecht, het is ontzettend fijn dat je hier bent, vooral. Niet van Sto uw een duvel. Een Smaakt enorm in een boterkoekske. <laughs> Prachtige combinatie met ontbijt. Oh. En dit is mooi, dit is Cluzo. Altijd heb Dankjewel. ik je lief. Goedemorgen. Elke keer als jij me aankijkt, dan voel ik dat ik thuis ben. Elke keer als ik aan jou The old world. Ook een winter heet Peggy Goo. Zeg, schatje. Ja, schatje. De ideale wereld is terug. Amai, schatje. Dat moet gevierd worden. Zeg, Lucas, waarom praten wij zo? Kunnen wij dat niet gewoon vertellen? Uh, Ella, nee. Dat is hier radioreclame. En radioreclame werkt enkel met een infantiel rollenspel waar een getrouwd koppel elkaar schatje noemt. Hmm, Oké. Okay. Dat moet gevierd worden. Huh? Schatje, waar ga je naartoe? Ik ga mij voor de televisie zetten, dat ik het niet mis. <laughs> Schatje toch. De ideale wereld. Van maandag tot donderdag, op VRT Canvas en op VRT Max. Ga voor verf die perfect dekt. Dat is top. Colora. Profiteer van vrijdag tot en met zondag van actiekorting in onze winkels en op colora.be. Zondag uitzonderlijk open. Renault Professionals. Ontdek ons nieuwe gamma Renault E-Tech. 100% elektrische bedrijfsvoertuigen. 100% op jullie afgestemd.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 Als Amelie Albrecht nog niet zat is tegen 10 over acht... dan heeft ze een strafgedacht dat ze met jou absoluut wil delen. Goedemorgen. Elke dag, Belk voor 2, VRT Radio 2. Het is 8 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Meer dan 1 op de 10 Belgische kinderen leeft in armoede. En in Gaza vallen mogelijk honderden doden bij een zware inslag op een ziekenhuis. 13% van de kinderen in ons land leeft in armoede. Dat staat in een nieuwe studie in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting. Kinderen die in armoede opgroeien missen enkele noodzakelijke dingen die nodig zijn om goed te ontwikkelen, zegt onderzoeker Wim van Lanker van de KU Leuven. Bijvoorbeeld als hun schoenen versleten zijn dat ze niet, niet kunnen vervangen, dat ze niet kunnen mede aan school reizen, dat ze geen feestjes kunnen geven voor hun verjaardag, bijvoorbeeld nooit eens vriendjes kunnen uitnodigen, maar ook een substantiële groep van kinderen die eigenlijk onvol voldoende gezonde voeding tot zich kan nemen. He, toch allemaal zaken die ervoor zorgen dat een in armoede eigenlijk leidt tot een grote kans om in die armoede te blijven. De aanslag van maandagavond in Brussel waarbij twee Zweedse voetbalsupporters gedood zijn, is opgeëist door terreurgroep IS. De terreurgroep zegt ook dat de aanslag wel degelijk gericht was tegen Zweden. De Tunesische dader heeft daar jarenlang gewoond en heeft er twee jaar in de gevangenis gezeten. Daar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 als ze niet worden teruggenomen in het kader van terugkeer door hun herkomstlanden, dan kunnen wij die niet repatriëren. Okay. Het wapen dat de Tunesiër tijdens zijn aanslag gebruikte, is een semi-automatisch aanvalswapen. En volgens wapenexpert van het Vlaams Vredesinstituut Niels Duquet, komen die wapens hier bij ons weinig voor. Het gaat over een AR15, dat is een automatisch of een semi-automatisch aanvalsgeweer. Het gaat inderdaad wel over een wapen dat zeer gewild is voor het plegen van dat soort van aanslag. We kan heel veel slachtoffers maken op een korte termijn. En terroristen zijn natuurlijk daarin geïnteresseerd. En zo'n wapen, ja, dat zien we niet zo vaak verschijnen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 8 ton cocaïne aan het lossen waren. De drugs waren ook via de Antwerpse haven binnengesmokkeld en zaten verstopt in een lading bananen. Bij een onderaannemer van de lijn in Tiene zijn afgelopen nacht 24 bussen uitgebrand. Het vuur was kilometers ver te zien en er was enorm veel rook. Door de brand zijn roetdeeltjes en isolatiemateriaal verspreid over Tiene, zegt burgemeester Katrien Partika. Door de enorme rookontwikkeling is er in het centrum van Tiene veel neerslag van lichte zwart geblakerde stukjes isolatie. We zijn met man en macht in de weer om dat zo goed mogelijk te vegen. We proberen zoveel mogelijk het openbaar domein, scholen, speelplaats en parkings vrij te maken. Moesten mensen op privéterrein of in hun omgeving toch goed deeltjes opmerken, mogen ze die in de huisvazak deponeren, weliswaar met handschoenen. Okay. En in Gazastad wordt er gevreesd voor honderden doden na een enorme ontploffing in een ziekenhuis. Duizenden Palestijnen waren er gevlucht voor Israëlische bombardementen. Jens Frans, je bent nog altijd voor ons in Israël. Is er duidelijk wat er gebeurd is? Wel, wat we zeker weten is dat er wel degelijk een zware ontploffing is geweest op dat baptist-hospitaal in Gazastad, in het noorden van Gaza. En daar zijn volgens Hamas tot 500 doden bijgevallen. Hamas zegt dat het om een Israëlisch bombardement gaat en er waren gisteren ook Israëlische bombardementen. Maar het Israëlische leger ontkent dat en zegt dat het om een defecte raket van de Palestijnse splinterbeweging, Islamic Jihad, zou gaan. En uit beelden blijkt dat die wel degelijk ook raketten aan het afvuren waren. Hoe dan ook, de timing van de Amerikaanse president Joe Biden hier zo dadelijk voor zijn bezoek aan Israël, die timing die lijkt nu op geen slechter moment te kunnen komen. Dankjewel Jens. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Straks weten twee jongeren die verdacht worden van de drillrapmoord op een jongen van 16 in Berghem of ze als volwassenen worden berecht of niet. En Antwerpen organiseert volgende maand meer dan 100 activiteiten voor boekenliefhebbers tijdens november boekenmaand. Het weer, een groot deel van de dag is het droog met hoge wolken. In de latere namiddag wordt het zwaar bewolkt bij zo'n 15 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van Vrt Nieuws. De problemen op dit moment, Mona. Vertel eens. Ja, die zijn er. Hè? Op de E40 van Brussel naar Gent sta je een half uur in de file tussen Aalst en Wetteren. Hinder op de E17 richting Gent in Nazareth. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Je schuift daar 20 minuten aan. Richting Antwerpen ook 20 minuten aanschrijven vanaf Massenhoven. Nog naar Antwerpen goed uitkijken op de E17 in Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder langzaam rijden vanaf Kruijbeke. In totaal verlies op de E17 naar Antwerpen. Een half uur. Op op de E34 richting Zelzaten. Wat langzamer rijden bij Beveren. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Richting Brussel niet speciaal vandaag. 20 minuten bij vanaf Semst. Ook tussen Tieltwingen en Holsbeek. Vanaf Jezus Eijk. En op de E40 in Krajnim. Goed uitkijken. Daar staat een defect voertuig op de oprit. Rond Brussel wat drukker. Op de binnenring drie kwartier extra. Van Wemmel tot Tervuren. Op de buitenring verlies je een half uur van Waterloo tot Sint-Tevenswoluwe. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. En dan goed uitkijken in Brussel. Want er staan uh, heel wat defecte voertuigen. Eentje in de Anicordie tunnel richting Zuid op de rechterijstrook. En dan verlies je meer dan een half uur van op de Keizer-Karenlaan. Hou ook daar nog eens rekening met een defect voertuig, maar op de linkerijstrook. Trixo. Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Trixo Trixo. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Vlaggen hey, hey, hey. zou je wel vergaan als je al dat nieuws hoort natuurlijk. Je moet eigenlijk maar één ding onthouden. En zeg dat vandaag is gemeend tegen één iemand. En dat is dit. Ik hou van jou. Dat is al wat je moet doen zien. Starten, de dag dat je hoort op Radio 2, dat meer dan 1 op de 10 kinderen in ons land in armoede leeft en vooral je ja, dan amper kan eten en dat soort dingen. Ja, amper eten, Hele. slechte kledij, geen hobby's kunnen doen waardoor je verstoten wordt uit ja, tal van sociale activiteiten. Heel schrijnend. Slecht ja. nieuws, dan weet je weer waarom je bijvoorbeeld geld geeft tijdens de warmste week. Uh, 18 graden zou het vandaag zijn en een echte ex-postbode bij ons vanmorgen gezellig aan het ontbijt. Amelie Albrecht. Intussen ex-vooral en jurylid van de slimste mensen ter wereld. Ja. Een nieuwe show aan het maken. Even over die armoede. Heb jij ooit armoede gekend? Nee, ik denk niet dat ik ooit in zo'n situatie heb gezeten. Nee. Nooit tekorten gehad? Nee, toch niet. Nee. Gelukkig maar. Nu, Amelie Albrecht, je bent een populaire comedienne. Hier mag je ook even zeer onpopulair zijn. Zet hem luider, lieve mensen, want we verwachten veel. Ah, een moment? Dacht, ja. Wacht, wacht. Jongens, wie had dat verwaard? Ja. gedacht. Ja, gisteren was men er al over bezig. Ja, dit wordt de moeite hoor. Ik ben uh, zeer benieuwd. O, ja. Ja. Amelie, wat is jouw gedacht van morgen? Uh, ik heb een beetje schrik voor jullie reactie. Maar, Oei. Uh, overhapjes zijn overroepen. <laughs> Amelie, Amelie. Niet goed. Uh, ja, zeer goed, maar uh, ja, ik kan je toch moeten tegenspreken. Oh. Wat, beschrijf overhapjes. Ja, want ja, beschrijf overhapjes zo van die ja. Um, van, een mini -videken ja, en zo. Ja, had... zo die dingen. Of zo. zo bladeren met spinazie in. Waarom de. Allee, wa, wa. Uh, <lacht> ja, wat wat. Ik een snortje eraan. Maar mensen kijken zo uit naar de feestdagen. En ah, terug tijd voor overhapjes. En ik denk, ah. Ja. Ja, nee. Ja, wij verkopen dat dus met uh, honderdduizenden ja, bakken. Ik snap, <lacht> ik snap het niet. Vanaf wanneer beginnen jullie dit te verkopen trouwens? dat was pas begin december. Hè? Ik vraag het voor een vriend. Ja, ja, ja zeker. Was. Nee, maar ik, ik kijk er ook echt naar uit. En, uh, ik heb daar al, uh, al gewoon ja, een diner mee gedaan. Zo. Maar overhapje. Hey. Met een, een heel diner. Zullen we gewoon overhapjes doen? Ja, gewoon als je met gezin bent. Wacht, is een mini pizza ook een overhapje? Ja. Ja, oké, okay, ik ga het erbij rekenen. Ja. Ja. Ja. En wat heb je dan liever? Iets waar ik niet instant met mijn mond aan verbrand? Ja, maar het ja. is altijd slecht. Ofwel verbrand je je mond, ofwel is het koud. En dan zijn je gewoon koude, koude mini-videi Dus je wint nooit. Nee, maar je moet ze een, een beetje afkoelen, dan wordt het lauw. En dan maar lauw? Op. Ja? Lauw volle van is toch ook niet daar? Ah, Kouwen volle van bijvoorbeeld vind ik ook lekker. Heel oh. ja, mooi, ja, dat, dat kunnen we niet discussiëren. Dat is een, nee, dat is een andere discussie <laughs> natuurlijk. Maar, maar overhaapjes, ja. En vooral inderdaad, dat je die zegt met volle van vindt hij nog het lekkerste. Zo'n brokje champignon erin. Ik nee? moet wel zeggen, dat was zoiets dat als kind altijd werd geserveerd. En de jaren daarna ook, ook bij mijn oma en zo. En nu na 20, 30 jaar denk ik, oh ja, het mag wel een keer iets anders zijn. Ja, wel. Nee, nee, dat, dat is dat wel wat beu. Wordt. Je weet ook niet 100% wat dat gaat hebben. Dus het is dan zo'n verrassing. Maar is het kaas is het karnaal ja, is wel dat. Ah met veel kaas, zeker als het een beetje overstroomt zo. Ja, overhapjes? Ja, ja, absoluut. Ook wel, he. He. Helemaal pro. Je bent sowieso in de minderheid, dus maar uh, omschrijf nog eens <laughs> dus jou, uh, jouw gedacht van morgen. Overhapjes zijn overroepen. Wat vind jij ervan, lieve luisteraar? Je mag het gerust delen in de app van Radio 2. Dit is de zomerheet van dit jaar. Pommelin Thijs en Rob Veronder. Ik was het deze week op het internet. Niet dat ik het vouw, Want normaal geloof ik niks van het internet. Maar ik dacht aan jou. Vijf signalen om te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 Of nooit weer in zoveel tijd. We hebben zoveel tijd al weggegooid. gegooid Is het beter hier of beter dat je gaat? Een roppel onder, Pommelin Thijs, goedemorgen. Bij onze Amélie Albrecht, ex-postbode, maar vooral de bezitter van een enorm gedacht. Vertel nog eens, wat is jouw gedacht vanmorgen? Ovenhapjes zijn overroepen. Ja, ovenhapjes, zegt Marleen Dond, zijn vooral duur en smakenmelig. En ik verbrand mijn vingers altijd. Ja, maar, voilà, hoe, voilà. Hoe kun je, je vingers nu verbranden aan ovenhapjes? Eh... Omdat ze nog te warm zijn, hè, Peter. Ja. Maar ja, maar <laughs> je gebruikt ook een ja. om die dingen eruit te halen? Ja, maar nee, hè. nee. als je het vastneemt. Oh, sorry, wel respect voor, voor Marleen, maar je, je hebt toch een beetje geduld als mens. Ja, maar je weet dat niet, dat dat zo warm is. En je denkt, mmm, roketje, je pakt het je. En woe, voor je het weet, een blaar op je vingers. Ik kan nog nooit een blaar op mijn vingers gehad van een hebben. Ja, maar jij bent natuurlijk, ja... Ja, Darzan en Superman, Superman in één mens. Dat, ja, dat en Boomba. Um, ja, nog reacties die binnenkomen in de app. Sarah Herman uit Gaveren heeft ook liever een kaaskroketje. Ja, sorry Sarah, het is nu niet à la carte vandaag. Philip Wils uit Sint-Truiden zegt: het bewijs is weer geleverd. Peter heeft geen smaak. Voilà. Oh, oei, oh, au, hard. Kom binnen hè. Luc Kino uit Wervik zegt: ovenhapjes vind ik heel lekker. Zeker voor kerstavond en een goed glaasje wijn erbij. Houdt nog vast aan de, uh, aan de klassieke menu. Dario de Pessemier, ik geef voorkeur. Oh, daar ben ik benieuwd wat jouw mening hierover is, oei, oei. Amelie. Uh, ik geef de voorkeur aan mini-mix frituursnacks. Dus zo in, de, in het frituurvet, een bitterballetje, een Dat er wel. Hey, Mini-frikandelle. Daar kun je ook wel aan verbranden. Allee, echt, dat het zo nog te warm is. Maar dan weet je wel wat je hebt als je een bitterbal ziet liggen of een curryhorst, zo mini dan weten we, bij ovenhapjes is het echt altijd... Alleen, toch een vaak verrassing. Kokken. Dat is voor jou heel erg niet leuk. Het, ja. is, het leuke is bij ovenhapjes, het is kerstavond op kerstavond. Dat is fantastisch. Ja. Pak dat even mee. Ik ga er eens over nadenken. Eh. Er is iemand die, die, is als, ja, die een volledige filosofie heeft over mensen die ovenhapjes klaarmaken. We gaan hem zo meteen even bellen zien.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 Een nieuwe oogst voor de knaldieprijs van maar 1,75 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Mannetjes, hebben wij iets nodig van Gamma? Uh, de nieuwe binnenvloer. 10 verlichtingsarmaturen. 20 liter mengverf uit het kleuratelier. Hoe zot is deze? Dat kan u niet. Wat? Op alles wat je nu noemt zijn het juist keihrote kortingen. Ik heb de bonnen al uitgeknipt. Salut! Ian heeft nog altijd niet door dat wij dat op de website kunnen zien. Download snel je kortingsbonnen op binnenvloeren, verlichtingsarmaturen en mengverf of knip ze uit je folder. Geldig tot en met 24 oktober in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Radio 2 Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Thinking about you, London Beat. Goedemorgen. 23 over 8. Goedemorgen, morgen. Bij ons Amelie Albrecht, comedienne en ook uh, met een heel duidelijke dacht. Ja, ik, moet, ik, moet, ik moet naar de tunnel. Ik heb, ik ja, je uh, moet even iets meeraf. van ophalen, blijkbaar. Er oh. komt net iets binnen. Ja, wat. Dit geloof je nooit. Maar ik ben ook wel heel blij. Wat heb je meegebracht voor onze Amelie Albrecht? Ik weet niet of jij het meegebracht hebt, maar... Uh, ik heb dat helemaal zelfs, Ze zijn ook vers gemaakt door mezelf. Uh, over. Overhapjes yeah. in de show. Nat. Dit konden we niet, uh, niet laten liggen. Uh, oh, maar jongens. Moet je direct innemen, of? Nee, nee, nee, want anders verbrand ik mezelf. Maar, oh. dus, maar dus, jouw gedachte is duidelijk: overhapjes zijn overschat. Alleen de Slover uit Gent, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw mening hierover? Ja. Um, ja, de overhapjes. <laughs> um, ja, ze zijn warm, ze zijn niet te vreten, maar het hoort er gewoon bij. <laughs> dus je zegt eigenlijk, ja, het is een beetje nostalgie wel. Ik neem het erbij. natuurlijk. Ja, maar natuurlijk, oh ja, ja, snap wel. ik. Een gezellige kerstavond. Iedereen zit te jammeren op weer die ordinaire overhapjes. Iedereen ja. vreet ze ook op. Ja. Iedereen verbrandt zijn, zijn, zijn vingers, zijn, zijn mond. Maar toch. Toch goed erbij. En ze ruiken zo. Ik ruik die, die gesmolten kaas nu al zo. Die, dat vermoorde bladerdeeg. Heerlijk daar. Zeg Alain, dankjewel voor je reactie. En uh, nu al prettige kerst, hè, man. Ja, dankjewel. Dag. Er kwam nog een heel belangrijke reactie binnen van Mark Brissen. Ja, die zegt, uh, ovenhapjes wordt gegeven door mensen die niet graag kunnen koken en weinig inspiratie hebben. En volgens mij is Peter een van die mensen. Oh, Mark, vind ik hard. Recht in dat hart. Kijk wat ja. dat me niet aan het is, ik weet niet wat ze aan het doen is. Die van elkaar aan het trekken. Je bent, je bent er toch aan, aan het prutsen, hè? Ja, je gaat nee, ja. ga er toch aan. Ja, omdat je die zo aan elkaar hangen. Zeg maar, um, hoe zit het dan bij jou? Stel dat we op bezoek komen bij jou op kerstavond, wat, uh, wat krijgen de mensen dan als hapje? <laughs> <laughs> Niks. Nee. <laughs> hey. maar Nee, maar ik kook, ik kook echt nooit. Dus als ik, als ik mijn kerstvolk zou hebben, dan zou dat eerder, denk ik, trauteur zijn. Ja. Maar zo gelijk, ik ben meer fan van dan zo'n voorgerechtje of zo. En niet echt per se een hapje Hap Een moet niet. Een voorgerechtje of twee, dan zo'n schelp. Zo'n gevoelde schelp of zo, dat vind ik heel lekker. Sint-Jak op schelp? Ja. Ja. Ja, ja. Vindt, ja zo anders dan... Ovenhapjes, ik vind dat ook een goed om die in de oven aan te zetten. <lacht> <lacht> maar ja, ik, kan eigenlijk, allee, ik ben, ben eindelijk een beetje beginnen koken, maar ja, ik heb dat no nooit eigenlijk zo zot gedaan. Dus. Lisbeth Sarens gaat nog verder. Ik maak zelf openhapjes en iedereen is een grote fan van. En Yvette de Wale, de tip natuurlijk. Geef er gewoon een servietje bij, dan verbrand je je vingers niet. Kijk, zo makkelijk kan het zijn. Je bent er wel van aan het eten. En? Mm -hmm.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 No. Amsterdam, Fleming, ja, we zitten al helemaal in kerstfeer. Om de ellende van de wereld even te vergeten. Het ging over overhapjes. Mensen worden ook kwaad, trouwens. Hè? Ja, ja. Ah, ja. Manuela Bergs, bijvoorbeeld. Um, heel duidelijke mening. Komt uit mee, we gebruitroden. Overhapjes. Mijn man maakt zelf het bladerdeeg. En ik maak de vullingen. Ik kan je verzekeren dat er hier absoluut niet geklaagd wordt door de gasten. Ja, Monique de Klerk is. Zeg, zeg niet kunnen koken. Wij maken een twintigtal ovenhapjes zelf. Koud, warm, alles door elkaar. En heel de familie kijkt daar dan naar uit. Ik vond ja, het wel een onderwerp voor je comedy show. Dat ik niet ook. Ja, nee, ovenhapjes. ovenhapjes. Als je niet iedereen zou trakteren op ovenhapjes die avond. Oei, oei, oei, oei, Dat is wel veel om te doen. Even zoveel <lacht> maken. Ja, trouwens ook een slimmerik die zegt van ja, je maakt dan uh, coquille saint Jacques. Ja. Van die schelpen. Ja, die komen toch ook uit de oven? Ja, ja dat is juist. niet zo slecht ben ik daarin. Ja. ja, nee, het is waar. Goed punt wie... Maar ja, daar weet je wel wat is. je krijgt, hè. Ja. Ja, dat is zwaar. Het is jou vergeven.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. straks weten twee jongeren die verdacht worden van de drillrapmoord... ...op een jongen van 16 in Berchem... ...of ze als volwassenen berecht worden of niet. Vorig jaar in december werd de jongen van 16 doodgestoken met een mes. Het zou een wraakactie geweest zijn van een bende uit Aalst... ...die kaderde binnen het drillrapmilieu. Twee van de drie verdachten waren minderjarig bij de feiten. De jeugdrechter kan de jongeren alleen sancties opleggen... ...zoals huisarrest of een plaatsing in een open... Of van gesloten instelling en dus geen celstraffen. Maar als de jeugdrechter straks beslist dat die sancties zinloos zijn, dan kan hij de jongeren uit handen geven en laten berechten zoals volwassenen. Maar dat is erg uitzonderlijk. In Ole en Herentals kronkelt de kleine Neten opnieuw door het natuurgebied Olensbroek en Langendok. Tientallen jaren geleden werd de rivier rechtgetrokken om het water zo snel mogelijk te laten wegstromen. Maar de Vlaamse Milieumaatschappij heeft de rivier nu opnieuw aangesloten op de oude meanders of bochten, zodat de rivier opnieuw kronkelt. En dat is beter voor het natuurgebied, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Doordat we de rivier nu opnieuw laten kronkelen, zorgen we ervoor dat er meer vernatting komt in het gebied, dus we pakken die verdroging aan. We zijn ook beter gewapend tegen wateroverlast, omdat de rivier eigenlijk meer plaats krijgt. Ze stroomt ook trager. En ook vissen hebben dat heel graag. Fauna en flora krijgen nieuwe kansen. En ook voor de waterbeleving, voor de mensen, voor de kajakers bijvoorbeeld, zal dat veel aangenamer zijn. In Antwerpen staat heel de maand november in het teken van boeken. Op verschillende plekken worden meer dan 100 activiteiten rond boeken georganiseerd.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 Tot in de vroege uurtjes is echt een, een unieke buitenkans om een nachtelijke bibliotheek mee te maken... En Ook de Antwerpse boekhandels doen mee met november boekenmaand. Sommigen bieden speciale promoties en kortingen aan. Anderen organiseren boekpresentaties en leuke activiteiten. Het weer, het is een groot deel van de dag droog. Met hoge bewolking in de latere namiddag wordt het zwaar bewolkt bij zo'n 15 graden. Morgen start de dag op veel plaatsen grijs met lage wolken. Later opklaringen met kans op een lokale bui met temperaturen rond 20 graden. Vrijdag wordt het dan zwaar bewolkt tot betrokken met ochtends nevel of lokale mist. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van 14 Nieuws. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. De problemen van morgen. Ja, heel wat. Hè? Op de E17 van Kortrijk naar Gent in Deinze is een ongeval gebeurd waar je moeilijk voorbij kan. Daar schuif je 40 minuten aan vanaf Kruisem Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Ook een kwartier tussen Boom en Wilrijk op de A12. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E17 naar Antwerpen is nog een ongeval gebeurd in Lokeren op de linkerrijstrook. 10 minuten verlies je daar. Hou er ook rekening met een kijkfile. Verderop wat langzamer rijden op de E17 vanaf Kruijbeke tot in Antwerpen. Op de E34 richting Zelzaten wat langzamer rijden bij Beveren. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Richting Brussel een kwartier extra vanaf Semst, ook tussen Tieltwingen en Holsbeek en vanaf het parkeerterrein in Everberg. Rond Brussel op de binnenring drie kwartier bijrekenen van Wemmel tot tervuren. In sint stevens woluwe is de rechterijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring ook drie kwartier extra van Waterloo tot sint stevens woluwe Dat komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar Goed uitkijken voor een defect voertuig op de Keizer richting het centrum van Brussel op de linkerrijstrook. Richting Gent vandaag ook file rijden, 20 minuten tussen Aalst en Wetteren op de E40. En door omrijders verlies je een half uur op de Brusselse Steenweg richting Gent van Westerem tot Melle.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 De wereld is veranderd. Marijan. Maar hij... Marijan. Hij gelukkig niet. The sky is the Limit All Stars. Vrijdag om vijf over half negen nieuw op Play 4. Welkom in de wereld van gigasnel internet met Orange. Lola, kun jij mij dat filmpje eens doorsturen van de verjaardag van papa? Alsjeblieft, mama. Oh, dank u. En ook de foto's van ons... Voilà. Uh, en heb jij ook dat documentje van...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 Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Van het is 19 voor 9. Bij ons nog altijd Amelie Albrecht. Ja. Ja, die maakte een nieuwe zaalshow en was ooit postbode. Goedemorgen. Morgen. Je vertelde je daarnet iets dat er blijkbaar pensioenen die worden nog altijd deels cash uitbetaald. Ja. Dacht Door de postbodes, dus hè? Dacht dat dat allemaal niet meer mocht? Ja, alleen. Toen ik postbode was in 2018, nog wel nu. Ik denk nu nog altijd. Hoor. Blijkbaar nog dat altijd. Zijn echt maar een paar mensen per ronde of zo. Alleen dat is echt niet heel, heel veel volk. En dat zijn vaak oudere mensen die geen, geen rekening hebben. Of dat toch gewoon nog graag cash willen. Omdat ze dat zo gewoon zijn. Ja, ja wel een mooie service van B-Post eigenlijk. Ja. Goed gedaan. Ja. Doet, uh, de... In plastic zakjes en zo gaan tellen dat geld. En, uh. Heerlijk. Ja. <laughs> zeg uh, vooral de nieuwe Zaalshow? Goed genoeg. begin vanaf januari. Echt, je bent aan het try-outen nu. Ja. Wat wil je de mensen vertellen in de show? Um, ja, het, het gaat een beetje gaan over. Eigenlijk gaat het altijd zo'n beetje over mijn leven nu of zo, denk ik. Um, dus, dus alles is wel oké okay bij mij. Dus dat is goed genoeg. Eerlijk saai, maar voilà. Ja, het is goed. Uh, ja, daar ga je vorige show zwaar leven. Over hoe zwaar het is, dat kan ik nu niet meer maken. Nee. Daar kom ik niet meer mee weg. Ja. Dus, uh, dus voilà, kijk. Zijn er dingen waar je, waar je absoluut geen grappen meer durft over maken? Nee, en, maar het is ook een onderwerp van de show wel. Ja. Hoezo? Ah, dat, okay. dat ik wel over alles moppen wil maken. Uh, en uh, ja. Zijn er mensen al kwaad geweest in het verleden op jou om een of andere mop? Uh, ja. ja. Ik had in, in zwaar leven een, een stukje uh, over, over uh, dat ik niet in verkrachting geloofde. Uh, en dat heeft wel dat regelmatig wel <lacht> Ja, dat was zo wel gaat. heftig misschien. Ja, ja dat, is, dat is wel, wel een beetje allez, heftig. Dat, dat zijn ook gewoon moppen. Ik vind mensen betalen echt voor moppen. Dan mm. moet je ook alles zien als een mop. Niet, ja. Je moet natuurlijk niemand beledigen of niemand echt, echt kwetsen, maar... Zolang je dat niet doet, ja. Het is wel de context, is duidelijk, hè, humor. En, ja. Ben je zelf al kwaad geweest nadat iemand een mop over jou had gemaakt? Uh, nee, nee, want dat is altijd. Allee, ik denk nou niet, maar dat is altijd wel in een context van bijvoorbeeld een roast of zo. Maar dan weet je wel dat het een roast is. En dat is ook meestal met mensen die je leuk vindt. Uh. En dat om te lachen is natuurlijk. Ja, voilà, inderdaad. Gebruik je nog confettikanonnen? Want iemand heeft me verteld dat jij dus 30 confettikanonnen hebt. <lacht> In je huis, dat moet je toch even Ik heb uitleggen. Sowieso standaard confetti in huis, sowieso. Ik vind dat de max. Ik denk meteen wie kast dat op. Ho, nee, nee, nee, nee, nee. Alleen mannen. Wie Wie kast dat weer op? Kast dat dus op. Hier moet je wel mee oppassen, want dat kan ook uit zichzelf. Gaan. Nu dus? Het is niet gegaan. Ja, het is prachtig. Nu uh, heel handig ook allemaal om... Oh my, met die deze... hapjes en duvel, confetti. Oh. <laughs> en ik dacht van, ik maak me even gelukkig. Want, um, oh, blijkbaar dachten dacht wij dat wij nooit Taylor Swift speelden op Radio 2. Maar, ik heb niet gezegd, nooit. Maar zo, ik heb er altijd wel een beetje bang voor als mensen vragen en waarmee wat kunnen we nu plezier doen op de radio. Dan denk ik, ja, maar gaat het, gaat het willen draaien? Is het oké? Okay, want ik weet dat dat wel niet alles zomaar mag. En ja, ik weet niet. Taylor... En wel speciaal voor jou. Oh, Ik wens je heel veel succes met Goed Genoeg. Merci. En dank dat je er was. Neem even duvel. Uw ovenhapjes en uw veilige comfortteamjas. Ja, ja goedemorgen. Shake it off. Taylor Swift. Goedemorgen. Laat de ovenhapjes maar staan al. people say. Mm -hmm. That's what people say. Mm -hmm. I go on too many dates. But I Taylor Swift. Goedemorgen, morgen. 12 voor 9. We hebben uh, nog iemand gelukkig gemaakt onlangs met kaarten voor Diana Ross. Misschien ben je zelf gaan kijken naar Diana Ross. Ik zag beelden, het zag er indrukwekkend uit. En Rita Gijsels uit Aals is op Kosten van Radio 2 geweest. Rita, goedemorgen. Het is goedemorgen iedereen. Ja, vertel eens Rita, hoe was het gisteravond in het Sportpaleis? Uh, het was super fantastisch, ik heb er echt van genoten. Ja, wat was het hoogtepunt van de avond? Ja, het was zeer goed. Het was echt fantastisch. Ja. En, en, en ik ben zeer blij dat ik dat kunnen meemaken heb. Oh. Ja, het is een indrukwekkende artiesten natuurlijk. We gaan zo meteen My Old Piano spelen. Heeft ze dat ook gespeeld voor jou? Ja. Heerlijk, hè? Heerlijk. Ja. En vooral die verbondenheid. Ja. We gaan het spelen voor jou. Rita, doe nog even je ogen dicht. We zijn nog even gisteravond. En dit is Diana Ross speciaal voor jou. Fijne ochtend, hè? Ja, dank u wel. Dag. er en Kim En, uh, kun je Kim van ons bezig zien oh. aan het werken en de studie aan het opkuisen? Nou, dat komt feitje goed bezig. Facing Love van Soul Sister, die was je vergeten. En dan kun je vanavond nog eens zien het hele verhaal van Soul Sister in een nieuwe reeks van Belpop. Ja, die mannen hebben een wereldhit gemaakt, hè? ooit met The Way to Your Heart. Way to your heart yeah. Bij MTV, bij Downtown with Julie Brown. Indrukwekkend. Kun je allemaal zien in die uh, documentaire Belpop op VRT Canvas. heeft iemand gelukkig gemaakt ook met een fantastisch Peter Post-pakketje. Een heel mooi gouden pakje. Het was Jennifer uit Kesselo, het was nogal stilletjes. Goedemorgen mevrouw. U bent de gelukkige tweede winnaar van Peter Post, het gouden pak. En dan mag ik u in naam van Peter van der Veijre en de ganze crew van Radio 2. goedemorgen morgen, dit gouden pakket overhandigen. Ziezo. zo. Volgende week doen we dat opnieuw, dus schrijf je brievenbus in. Geen kookhulp, waarschijnlijk wel iets anders. Maar de leukste kookhulp en muziekhulp die kun je zo meteen genieten. Want hij is er Benjamin Scholaard. Als je een song wil, duw die even in de app van Radio 2. Dat mag met confetti, maar ook met goede smaak. Heel veel plezier ermee. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Zie schat? Ja? Waar is die staanlamp naartoe? Ah, die is kapot gegaan.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 To the 80s, 90s, en Millies. Wees er nu al zeker van je plaats en reserveer je tickets via radio2.be. Ketnet Junior brengt de wonderwereld van tik tot bij jou. Hey, TikTok! Stimuleer je peuter om kleuren, vormen en woorden te ontdekken met de Tic-Tac-boekjes. Hey, tic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 we hebben al een gouden pakje, we hebben al veel confetti. En we gaan er straks nog fijne muziek bij gooien in een nieuwe Radio 2 Kickstart. Maar eerst het nieuws met Charlotte.